Van Tijn met het NOS Journaal. De afgelopen week is het aantal mensen dat positief is getest op corona bijna verdubbeld, terwijl er minder mensen zijn getest. Het RIVM meldt bijna 2600 nieuwe besmettingen tegen vorige week ruim 1300. Vooral onder twintigers kwamen er veel besmettingen bij. Vorige week was 1,1 procent van de geteste mensen positief, nu is dat 2,3. Elk positief getest persoon besmet wel minder andere mensen. Dat getal daalde van 1,4 naar 1,2, maar in dat laatste getal zit een aantal weken vertraging. Afgelopen week zijn zes coronapatiënten overleden. Vorige week waren het er negen. 44 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen en ook dat is een bijna een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. Premier Rutte en minister De Jonge geven donderdagavond om 7 uur... weer een persconferentie over de coronacrisis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat hij over de algemene stand van zaken... en over de situatie in bepaalde regio's. Ze zullen aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen... zei de RD RVD. Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste tijd vooral in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag weer op. Donderdag komt een deel van de Tweede Kamer ook bij elkaar om te bepalen of er een plenair debat moet komen over het stijgend aantal coronabesmettingen. PvdA-leider Ascher heeft dat aangevraagd, maar de coalitiepartijen zeiden gisteren dat ze er geen behoefte aan hebben. En de actiegroep Viruswaanzin heeft zijn naam veranderd in Viruswaarheid. De groep spreekt van een nieuwe fase in de activiteiten. Tot nu toe protesteerde Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen. Nu wil de groep zich ingaan zetten voor het behoud van een democratische rechtsstaat. Viruswaarheid roept mensen op brieven te sturen aan de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam. Uit protest tegen de mondkapjesplicht op drukke plaatsen. Het weer vrij zonnig in het oosten stapelwolken. Meest droog, maar in het noordoosten nog een buitje. Vanmiddag is het 19 tot 23 graden. Morgen veel zon en 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, ook maar richting Amstelveen. Dus de knoop het Velsen en de knoop het Rotterpolderplein, een kwartiervertraging. Dat komt er een aanrijding en zijn twee rijstroken dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag voor Amsterdam Oud-Zuid, 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 ze zegt maar, als je gaat, vergeet me. Just use your imagination. Yes, that's right.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 Yes, baby. Yep, you special.